Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Beschietingen Israël en Hamas houden aan. Britse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt Israël. En trots op Nederland gaat niet verder met de partij van Hero Brinkman. De gevechten tussen Israël en Hamas gaan onverminderd door. Het Israëlische leger heeft ook vandaag doelen gebombardeerd in de Gaza-strook... en Hamas vuurde op zijn beurt weer tientallen raketten af, onder meer op Tel Aviv. De autoriteiten in Gaza zeggen dat er vandaag zeker 18 mensen zijn omgekomen... onder wie 9 kinderen en 4 vrouwen. Ook buitenlandse verslaggevers berichten over verschijnende doden en gewonden. In steden en dorpen in het zuiden van Israël... zijn volgens Israëlische media drie mensen gewond geraakt. Premier Netanyahu zei vanochtend dat het Israëlische leger voorbereid is op een uitgebreidere operatie. Hij ging niet in op de mogelijkheid van een grondoorlog. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek waarschuwt de Israëlische regering. Hij zegt dat Israël veel internationale steun en sympathie zal verspelen als het de Gazastrook binnenvalt. Bij een grondoorlog is het volgens de Britse minister voor de internationale gemeenschap veel moeilijker om partijen te steunen. Heek deed een dringende oproep aan Hamas om te stoppen met de raketbeschietingen. Volgens de minister is Hamas verantwoordelijk voor de escalatie. Er zou intussen worden gewerkt aan een staakt het vuren. De Amerikaanse president Obama zegt dat Israël het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. Hij voegt eraan toe dat escalatie van het conflict in Gaza de kans op vrede in het gebied aanzienlijk zal verkleinen. Trots op Nederland gaat niet verder met de DPK, de partij van Hero Brinkman. Tijdens een algemene ledenvergadering van Ton is besloten dat de partij niet wil fuseren. Een paar maanden voor de verkiezingen van 12 september gingen Ton en de onafhankelijke burgerpartij van Brinkman een samenwerking aan, onder de naam DPK. Bij de verkiezingen kreeg de partij te weinig stemmen voor een zetel. Op de ledenvergadering van Ton bleek dat de samenwerking niet het resultaat heeft opgeleverd, dat was verwacht. Ton benadrukt dat de partij niet stopt, maar zelfstandig doorgaat.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 Afgelopen nacht kregen twee Britse passagiers ruzie met elkaar toen iemand een stukje pizza wilde afpakken. Een van de passagiers viel van de trap en liep nekleksel op. En Twee uur later kregen andere passagiers ook ruzie. En daarbij stak een van hen een ander in zijn nek met een glas. De zwaargewonden zijn met de helikopter naar het ziekenhuis in Zeebrugge gebracht. en De politie in Rotterdam heeft vijf Britten gearresteerd. In Utrecht zijn twee mannen gisteren met hun auto ingereden op een agent. De politieman kon net op tijd wegspringen. De politie was het verkeer aan het regelen na een aanrijding. De agent gebaarde dat de auto moest afremmen om een bergingsauto te laten passeren. Maar de chauffeur gaf juist extra gas. De politie hield even later de chauffeur van 21 aan... en een inzittende van 23 die nog werd gezocht voor andere strafbare feiten.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 Nederlandse bedrijven hopen daar opdrachten voor binnen te halen. Een van de deelnemers aan de missie is de Oranje Camping... die geschikte locaties zoekt voor Nederlandse sportfans. In de Eredivisie hebben FC Utrecht en FC Twente gelijk gespeeld. In de hoge waard werd het 1-1. Mulenga scoorde voor Utrecht, Jansen voor Twente. Feyenoord won in Rotterdam met 3-0 van Willem II. Eenmaal Immers, tweemaal Pellen. En eerder vanmiddag eindigde de streekdarby tussen Vitesse en NEC in 4-1. Iraklis almelo Rode JC, is om half vijf begonnen. Schaatser Maurice Vriend heeft tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen... voor een grote verrassing gezorgd. De deputant won goud op de 1500 meter voor de Nooren Bukkou en Loende Pedersen. Kjeld Nuis en Koen Verwij eindigden als negende en tiende. Het weer. Vanavond breiden de opladingen zich verder uit. Wel wordt het hier en daar nevelig. Minimaal vannacht rond 3 graden. Morgen overdag eerst grijs met wat nevel en mist. Blijft droog en later kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 7 tot 9 graden. En de grootste 14 auto van Nederland...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 Goedemiddag, het laatste hier op de zondagmiddag. Beginnen we in Almelo bij Herakles tegen Rode JC. Frank Wielaert. 36 minuten onderweg en het is 1-1 geworden onder het journaal. Het is Malky die scoorde. Hij loert op de EFL. opletten voordat dat je weet is het 2-1. Ja, en daar is hij al. En het is weer Duarte die hem maakt voor Herakles. En zo heeft de ploeg uit Almelo de zaak weer rechtgezet voordat je überhaupt kan vertellen dat het 1-1 is geworden. Malky maakte de 1-1. Duarte maakt 2-1. Na een goede combinatie van de ploeg uit Almelo door het midden. Hij begint... Bij Fajnovic, daar begon de 1-1 ook trouwens. Duarte goed in de combinatie met Wat Een heerlijk lopje van die spits van de Almeloers. Recht voor de voeten van Duarte. Die hoeft hem alleen maar aan te tikken voor 2-1. Herakles staat weer voor tegen Roda. Tennis dan, de Davis Cup finale. De vijfde partij, Stepanek, Almagro. Is er al enig licht tussen de spelers, Marcelo Mesker? Ja, zeker. De sluwe oude Vos, Radek Stepanek... Eh, pakt zojuist de eerste set met 6-4 van eh, Nicolas Almagro. Kom een beetje uit de lucht vallen, maar Stepanek ineens... drukte hij op het gaspedaal, ging die aanvallender spelen. Prachtige punten aan het net, zette druk op Almagro. Ja, en die dwong die tot fouten. Dus 6-4 op het scorebord. Nu voor Tsjechië. En verder ook het komende uur schaatsen. De laatste afstand bij de wereldbeker in Heerenveen. De massastart bij de mannen. Beetje lang voor die vijf, maar wel lekker nummer. 1979, hard of Glass, u had er wel herkend natuurlijk, Blondie. Herakles weer op voorsprong op haar eigen kunstgas in Almelo tegen Roda. Frank Wielaert. Ja, dan zijn de verhoudingen weer hersteld. en Even opletten. Weer een diepe bal bij de Almeloers. Nu in de handen van Kurto De 1-1. Daar was ik nog niet echt aan begonnen. Ik heb alleen even snel gezegd dat hij ook begon bij Fajnovic. Het is wel leuk. Zo'n jongen die goed kan voetballen voor je eigen verdediging. En hij duikte regelmatig tussen die verdedigers op om daar vandaan op te bouwen. Nu dacht hij dat ook te doen met een risicovolle bal op Rinstra. En vervolgens zat Malki ertussen. Toen was Fajnovic ineens de laatste man. Dat is nou niet echt wat je zegt prettig als dat niet echt een verdedigende speler is. Malkie ging er als een razende langs. En scoorde vervolgens ook koeltjes de 1-1. En daar raakte iedereen wel al in Almelo toch een lichtjes van slag van. Terwijl je dat wel kan verwachten. Met Fijnhof iets zo kort voor zijn eigen doelman voetballend. Hij legt altijd risico in zijn spel. En dat is hij daarna ook blijven doen. Het leverde ook de 2-1 op uiteindelijk. Dus uh, dat mag je ook dan blijven doen. Heracles controleert inmiddels weer uh, de wedstrijd. Met nu Kwanza eventjes achterin de bal uh, rondspelend richting Dorda. En zo Heracles weer langzaam opbouwend richting uh, de goal van Roda JSC. Roda trouwens ook gewisseld. Nemet is in de ploeg gekomen. En uh, dat betekent dat er wat meer aanvallende impulsen moeten komen. De beulen, de controlerende middenvelder, is eraf. Nog een paar minuten tot de rust. Twee inderdaad, om precies te zijn. Het is 2-1. Voor je raakles tegen Roda. Davis Cup finale. Stepanek, Almagro, Marcella Metzger. Het is toch prachtig dat dat Davis Cup tijdens iets heel anders is dan het volgen van de wereldranglijst? Hè? Ja, dit is, dit is geweldig. Uh, ranglijstnummers tellen hier niet. Want je ziet nu ook hoe dat uh, leeft hier in Praag. Het staat 6-4, 1-0 voor Stepanek. Eigenlijk vanaf 4-4 in de eerste set was het ineens Stepanek. Die ging naar het net. Een soort kamikaze-tennis speelde die. En alles lukte. Weer aanvallend spel. Zoals hij dat kan. Want van achterin moet hij het niet hebben. Almagro wel, maar die krijgt de kans niet. Want we spelen op een hele snelle baan in Praag. En het is ook wel grappig om te zien. En hoe die Stepanek het publiek uh, opvuurt uh, tussen de games uh, door. Uh, huppelt hij, rent hij uh, naar de bank om daar eventjes uit te rusten. Maar ik zou zeggen niet te veel energie verspillen. Want het is pas één set en het gaat hier wel om drie gewonnen sets. Maar voorlopig het momentum absoluut bij die gekke oude Radek Stepanek. Hij leidt met 6-4 en 1-0. Gaan We even even naar Sebastian Timmerman. Het wereldbekerschaatsen in Ereveen met inmiddels de massastart. Is hij al begonnen? Hij is bezig inderdaad de mini-marathon. Er is al veel mee geëxperimenteerd vorig seizoen. Het is nu een officieel World Cup-evenement. En dat gaat ook toegevoegd worden aan de weken afstanden in het na-Olympische jaar. Dus vanaf 2015. Drie Nederlanders in de baan in een veld van 20 rijders. Dus er waren zoveel aanmeldingen voor. Blijkbaar slaat het aan bij de Schaatsers. Dat er een A en een B groep is. Dit is het hoogste niveau, dus de A-groep. Drie Nederlanders. Jorrit Beresma, Christian Groeneveld en Arjas Roetegaard. Jorrit Beresma kan zich nu niet langer inhouden en gaat met nog twaalf ronden te rijden op jacht naar de pol... die we al een tijdje aan de leiding hebben. Jan Szymanski demereerde eigenlijk in de eerste ronde. En we zagen toen hij op een gegeven moment drie kwart ronde voorsprong had... dat Jorrit Bergsma toch eventjes naar de kant keek... waar zijn ploegleider Jillet Anema over de boarding heen hangt... en een beetje het gebaar maakte van ja, wat moeten we nu gaan doen? Inmiddels staakt Bergsma een beetje de strijd in zoverre... dat hij zich laat terugzakken in het peloton. En de pol Jan Szymanski wordt langzaam maar zeker uh, terug binnengehaald. Christijn Groeneveld en Arjan Strutega zijn hebben zich op kop genesteld van het peloton Groeneveld. Gisteravond nog weer naar Arnhem En nu leidt hij de achtervolging op de pol met nog zo'n 13 ronden te rijden. Utrecht-Twente eerder deze middag was een wedstrijd waar iedereen naar keek. 1-1 werd het, was met de rust al bereikt. Wilm Jans heel snel, zo'n beetje vanaf de aftrap binnen een minuutje. 1-0 voor Twente en Moelenga vrij snel, de 1-1. En daar bleef het uiteindelijk bij. Wat voor gevoelens roept dat op? Joep Schreuder praat daar altijd graag over. In dit geval met de FC Utrecht trainer Jan Wouters. Wat is je eerste reactie op deze wedstrijd, deze 1-1, Jan? Toch wel tevredenheid. Uh, zeker na, na uh, verleden week, waar we toch wel behoorlijk verliezen. Uh, je komt na twee minuten met 1-0 achter. Vind ik dat we ons uh, goed terug hebben geknokt in de wedstrijd. En, uh, en er een goede wedstrijd van hebben gemaakt. Fases gedomineerd, maar ook fases dat Twente domineerde. Um, uiteindelijk mogen wij tevreden zijn tegen een titelkandidaat en een hele goede ploeg. Even naar die, naar die eerste minuut, hè? Dat is, vrij... is dat nou te voorkomen? Je ziet dus uh, Willem Jansen weglopen, dat zie jij ook vanaf de... Moet, die, moet er nou iemand mee, hoe gaat zoiets? Ja, wij, uh, op de bank uh, zei Robby al naast me, uh, Jansen Jans loopt achterom. Uh, ja, dat moet je wel zien, dat degene, de laatste man uh, in, in de zone, dat hij dan een stapje terug doet. Uh, dat gebeurde niet. Hoe zie jij nou zo'n resultaat als dit? Hè? Van 1-1, je zegt het is eigenlijk een gewonnen punt. Zie ik dat op deze manier? Nee, niet echt een gewonnen punt. Uh, maar ik vond uh, dat de wedstrijd had naar twee kanten toe, toe kunnen kantelen. Twente heeft goede kansen gehad, wij hebben wat kansen gehad. Dus uh, je kan hem verliezen, maar je kan hem ook winnen. Dus vandaar is dit de verhouding. En, en denk ik denk dat wij als Utrecht tevreden mogen zijn tegen een ploeg als Twente met 1-1. En wat zegt zo'n resultaat? Je staat zesde of zevende en je hebt een jonge ploeg, hè? een enthousiaste ploeg. Bij Vlaag is het leuk, er worden ook fouten gemaakt. Is dit nou onderdeel van het proces? Daar hoort zo'n wedstrijd bij, dan wordt het 1-1. Nou, daar hoort zo'n wedstrijd bij. Je speelt tegen een titelkandidaat... een, een, een van de betere ploegen van Nederland. En uh, als wij dan zo tevoorschijn komen, uh, vind ik dat een compliment. Maar we, we zitten inderdaad in, in, een, uh, in een proces. Uh, gezien, verleden week uh, weten we dat we een keer uh, kunnen verliezen. Uh, dan moet je de volgende wedstrijd zorgen dat... Uh, de punten die minder waren, dat die verbeteren. Nou, dat hebben we vandaag wel gedaan. Jan Wouters naar de 1-1 van FC Utrecht tegen FC Twente. Inmiddels rust in Almelo bij Heraklis de Geroda. Het staat daar 2-1. En eerder vanmiddag eindigde Feyenoord tegen Willem II in 3-0. Maar ja, Willem II, flink aantal geblesseerde spelers. En dan weet je, Feyenoord uit toch lastig. En die houdt kamp in gesprek met de trainer van Willem II, Jurgen Streppel. De eerste halfuur ging uh, wonderbaarlijk goed. Ah, de eerste helft uh, <coughs> kon ik niet ontevreden zijn. Absoluut niet, nee. Want tactisch uh, met Vossenbelt, die wat meer de, de verdediging van versterken, dat werkte goed. Ja, wij speelden met de punten achter, zoals dat zo mooi heet. En uh, als ze inmiddels diep ging lopen, dan uh, was het niet de vrije man. Maar ah, ik denk dat, dat, uh, dat we dat prima onder controle hebben. Ik denk dat we heel erg uh, tactisch goed gespeeld hebben de eerste helft. Uh, en daarbij volgens mij ook nog wel een aantal kansjes hebben gecreëerd. Maakt hij je, je vooraf zorgen over deze wedstrijd? Nee, want als je je vooraf zorgen gaat maken, dan, uh, dan uh, kun je beter hier niet naartoe gaan. Je mist heel veel spelers namelijk. En dan denk je van ja, in de Kuip, dat is toch imponerend altijd weer. Dan kan ik me voorstellen dat je van tevoren denkt... nou, er komt wel eens een hele, hele moeilijke wedstrijd worden. Nou, ik was heel benieuwd uh, hoe, uh, hoe de spelers hier mee om zouden gaan. En uh, als je ziet waar we met, uh, met wie we geëindigd zijn, ook nog eens een keer. Hè? Want we hebben ook nog een aantal blessures. Uh, gehad in deze wedstrijd. Ja, dan is dat denk ik een groot compliment voor, uh, voor de jonge honden die er dan in staan. En uh, daar moeten we het mee doen. En uh, nogmaals, ik, uh, ik, uh, ik praat niet over die anderen die er niet bij zijn. Je komt uh, 1-0 achter, je gaat de rust in. Wat zeg je dan tegen je ploeg? Nou, ik vond dat wij de eerste helft, uh, met name het eerste half uur, uh, goed, uh, goed speelden. Uh, daarna, het laatste kwartier, durfden we niet echt meer te voetballen. Ik vond dat we dat beter hadden kunnen en moeten doen. Uh, en dat daar uh, de, uh, de sleutel zou liggen vandaag. Tweede helft, eerste kwartier, uh, ja, dan geeft Feyenoord gas. Ja, dan uh, zetten ze een tandje bij, uh, logisch. Wij konden er niet meer uitkomen. Uh, een aantal jongens die moesten noodgedwongen voor de, uh, voor de tweede en derde wissel al, uh, al, al zorgen. Ja, dan, uh, dan weet je dat het heel lastig wordt. Wat neem je nu mee van deze wedstrijd? Uh, dat we moeten durven voetballen. En, uh, en uh, hopelijk komen een aantal jongens snel terug van, uh, van blessures. En uh, dat, uh, dat gaat ons absoluut sterker, denk ik. Want het blijft toch die hatelijke e plaats? Ja, nou goed, maar dat, kunnen we, dat wisten we tien weken geleden en dat weten we ook tien weken dat we bij de onderste regionen horen. Dus klaar. Dus klaar, Jurgen Streppel, na Feyenoord Willem 2-3-0. We gaan naar Sebastian Timmerman, want de massastart is al een end opdrijven. Sebastian. En in deze mini-marathon rijdt de Nederlands kampioen op natuurreis, Jorrit Bergsmaal. Een aantal ronden aan de leiding. Het is de Kazach Babenko, volgens mij, die het gaat proberen dicht te rijden. Daarachter zit Alexis Contin. dan Bart Swings. Die zien we trouwens ook regelmatig meerijden in de gewone marathons, zeg maar, in Nederland. En daarachter de andere twee Nederlanders, Christijn Groeneveld en Arjan Strutega. en Christijn Groeneveld die gaat nu vol het tempo aan met Stroetega daarachter. Zo wat een aanval zegt van die twee rijders ook uit de bandploeg. Bergsma is teruggepakt. De laatste ronde gaan we volgens mij nu in. Ja, inderdaad gaan we nu in met Groeneveld aan de leiding. Stroetega daarachter. Dan probeert Contain het gat dicht te rijden met Bart Swings daar weer achter. Stroetega heeft overgenomen van Christijn Groeneveld. Won dit seizoen al drie marathons maar Conté en Swings komen dichterbij. Stroetenga nu door de laatste bocht heen met Christijn Groeneveld. Daarachter is Stroetenga hier op weg naar de eindstegen. Of komt Conte nog dichterbij? Dat lukt niet. Stroetenga of Groeneveld. Er komt Groeneveld er nog overheen. En wint volgens mij Christijn Groeneveld hier de massa start voor Jan Stroetenga. Ze kwamen nog in de buurt. Uh, Conte en Bart Schwings. Maar ze kwamen niet meer over de twee Nederlanders heen. En waar ik even dacht dat uh, Groeneveld de sprint aantrok. voor Stroutega, komt hij toch nog terug in in de laatste 50 meter. En inderdaad, Christijn Groeneveld, gisteravond gewonnen in Haarlem. Wint nu de massastart hier in Ereveen voor Arjan Struttega. Bart Sphinx op de derde plaats. Ontair wordt vierde. En Babenko wordt vijfde. Oh.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 Baby, te digo, con disimulo, que tengo la camisa negra.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 Colombia, Juanes met la camisa nera. FC Utrecht tegen FC Twente, eindigde vanmiddag in 1-1... door goals al vroeg in de wedstrijd van Jansen en Moulenga. En hij stond weer eens in de goal, Sander Bosker bij FC Twente. Joep schuider na afloop met de ervaren doelman. Hoe voelt je het gaan vandaag? Het was uh, in het begin een beetje onwennig. Maar uh, dat heb ik denk ik na uh, de verloop van tijd uh, wel uh, weggespeeld. Wat is dan onwennig? Probeer dat eens uit te leggen. Je speelt natuurlijk een tijd niet. Is dat ritme? En waar uitzicht dat dan in? Ja, kleine dingetjes. Uh, een bepaald gevoel bij uh, bepaalde situaties. Uh, ja, als je dan veel niet speelt, dan, uh, dan, dan mis je die dingen. En, uh, ja, goed, maar als je, als je uh, uh, zeg maar 30, 35 minuten bezig bent... dan uh, uh, komt dat gevoel wel langzaam terug. Het gaat niet alleen om balgevoel. Het gaat ook over wanneer moet ik uitlopen. Of ja. timing bijvoorbeeld, zoiets. Dat, ja, ja. dat is zo'n... Ja, ja, ja. Ja, op de training doe je dat ook wel heel veel. Maar er zijn vaak toch wel korte partijtjes en uh, ja, dan, dan zijn andere dingen vereist. Heb je redding al teruggezien? Nee. Dat was mooi hè? <laughs> ja, dat weet ik niet. Moet, wel... moet ik even terugkijken. Hij was hartstikke mooi. Nee, dankjewel. Ja, het was nog even echt strekken. Ja, dan krijg je die grapjes 42. Heb je morgen spierpijn? Nee, denk ik niet. Nee, dat moet ik elke dag hebben. Merk jij? Nou, maar dat heb ik gelukkig niet. Merk je helemaal niets bijvoorbeeld? Ja, je bent toch op de leeftijd, dat mag toch gezegd worden? Toch eerste van Twente? Merk je aan niks? Dat je soms wat moeier bent of zo na afloop? Nee, ja, nee, nee, nee een gevoel heb ik niet. Dat uh, zou zo wel kunnen zijn, maar een gevoel heb ik niet. En, uh, ja, iedereen weet dat ik 42 ben en daar wordt al genoeg op, uh, op geattendeerd. Dus uh, uh, goed, zolang ik uh, uh, dat kan, uh, wat, wat, wat de trainer graag wil en wat de club graag wil, dan, dan is het toch goed. Ik spreek ook met een kampioen uit 2010. Jij maakt al veel van dit Twente mee. Kun jij inschatten hoe ver dit FC Twente is? Kan dat om de titel spelen? Ja, dat, dat, dat kan zeker wel. Alleen uh, ik denk dat wij uh, voorin nog iets uh, nauwkeuriger moeten zijn met de laatste bal. En, uh, en dan, dan, dan, dan gaan de doelpunten wat makkelijker in bij de tegenpartij. Uh, qua verdediging staat het wel oké, okay, wel goed. Dus uh, ja, dat moet nog wel aan gewerkt worden, maar... Uh, ja, ik heb er wel heel veel vertrouwen in, ja. ja. Heel veel vertrouwen in. Marcella Mesker heeft het Tsjechische publiek er langzamerhand ook een beetje vertrouwen in. Nou, dat kun je wel zeggen hoor, want wat leven ze hiermee? En ook, ja, die Stepanek geeft ze ook alle reden tot juichen. 6-4-2-1 voor de Tsjech, maar hij heeft absoluut het momentum. Hij heeft drie breakpoints gehad in de vorige game op de service van Almagro. Maar die wist hij niet te benutten. En dan moet je natuurlijk gaan oppassen, want als je zoveel beter bent... die eerste twee, drie games, dan moet je wel je break zien te pakken. Want dat blijft natuurlijk niet de hele, we de hele wedstrijd of de hele set aan de gang. Het is in ieder geval zwaar voor die Nicolas Almagro. Almagro. Vooraf werd hij nog door Berdy als de zwakke schakel betiteld. Ja, misschien kruipt dat een beetje door zijn hoofd. Want mentaal is hij soms uh, wisselvallig. Weliswaar nummer 11 van de wereld. Maar voor hem voor het eerst in zo'n grote finale. Dus hij heeft het zwaar. Maar als hij deze fase doorkomt, ja, dan zijn we hier nog lang niet klaar. Maar voorlopig is het Stepanek die uitdeelt. En fantastisch speelt nu weer een heerlijke volley aan het net. Legt hij weg. Wat is die toch sterk en wat speelt hij slim? 6-4-2-1 voor Stepanek. Radio 1. Het NOS-journaal. 1 minuut voor half 6 zomen inderdaad geworden weer eerst Mark Visser. Het Israëlische leger heeft vandaag opnieuw doelen gebombardeerd in de Gazastrook en daarbij zouden onder meer raketinstallaties en tunnels zijn verwoest. Hamas vuurde op zijn beurt tientallen raketten af op Israël, waaronder meer op Tel Aviv een doelwit was. Volgens bronnen zijn in Gaza vandaag zeker 18 mensen omgekomen. In het zuiden van Israël zijn 12 mensen gewond geraakt. De Britse minister van buitenlandse Zaken, Heek, waarschuwt de Israëlische regering. Hij zegt dat Israël veel internationale steun en sympathie zou verspelen als het de Gazastrook binnenvalt. De Amerikaanse president Obama zegt dat Israël het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. Maar wel voegt hij eraan toe dat escalatie van het conflict de kans op vrede in het gebied aanzienlijk zal verkleinen.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 En het stoffelijk overschot dat donderdag in de Schorlse duinen werd gevonden, is het lichaam van een man die al sinds maart werd vermist, de 23-jarige Frank Temme. De politie gaat uit van een misdrijf. In het onderzoek is een man van 23 uit Alkmaar aangehouden. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En Willemijn en Hubert. Vanavond en vannacht zijn er overal brede opklaringen. Er ontstaat nevel en lokaal ook mist. Mogelijk met hinder voor het verkeer, zowel vannacht als morgenochtend. Het KNMI heeft waarschuwingen uitgegeven voor mist. Vanavond en vannacht voor het oosten van het land. Morgenochtend gelden de waarschuwingen voor heel Nederland. En verder wordt het een flink stuk kouder dan afgelopen nacht. Landinwaarts daalt de temperatuur nou rond het vriespunt. Aan zee tot een graad of drie. Morgen overheerst de bewolking en in de ochtend is er dus nog sprake van mist en nevel.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 ANDB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Knaalpunt Hoevenlaken 5 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. De minuut over half zes, de sport komt straks uit Almelo... waar het nog rust is bij Heracles tegen Roda JC 2-1 staat daar voor de thuisclub. En er is natuurlijk die beslissende vijfde partij in de Davis Cup... die we op de voet volgen tussen Stepanek en Almagro. Maar eerst gaan we eens kijken hoe het in het uh, buitenland ging met voetbal. Buitenlands voetbal, is langs de lijn. Borussia Dortmund, woensdag tegenstander van Ajax in de Champions League ...kende in de Bundesliga een goede generale. Op eigen veld werd met 3-1 gewonnen van Greuter Fiut. Een score die al bij de rust was bereikt. Ondanks dat er in de tweede helft niet meer werd gescoord was trainer Jurgen Klopp erg tevreden. Die hebben op en vaar um, een een richtig goede goed spel gemaakt. En um, dan hebben we op wisten we dat eigenlijk Fiut nu gevaarlijk wordt door balverlusten van ons en die wilden we die ga zo minimeren. Dat hebben we de mannschaft gezegd. Dat had ze goed gemaakt. We um, hebben een Super superdominant bij de halfzaal en ja, hebben ze het afgeklaard, Dat ziet je niet zo häufig van ons Dementsprechend dementsprekend, ben ik erover dit gesicht, dit manchet mal gezien te hebben. de coach van Dortmund vond dat zijn ploeg een goede wedstrijd had gespeeld, wel veel balverlies leed. In de tweede helft was dat verbeterd, werd er dominanter gespeeld en Klop was blij dat zijn ploeg dat gezicht ook eens liet zien. Bij München speelde voor het eerst dit seizoen gelijk. Bij FC Nürnberg werd het 1-1. Het puntenverlies deed de koploper nauwelijks pijn... maar de achtervolger Schalke 04 verloor met 2-0 van Bayer Leverkusen. We nou, gaan we naar Engeland en dan hebben we het over Manchester City... die club die ook met Ajax en Dortmund in die pool zit... in de Champions League en daarin doen ze het niet zo goed... maar de competitie gaat het wel goed. Klinkende 5-0 overwinning op Aston Villa... bezorgde de kampioen van Engeland de koppositie in de Premier League. City was daarbij verschuldigd aan Stadlo United... dat met 1-0 van Norwich City verloor... En Chelsea diep schade op bij West Bromwich Albion, dat er met 2-1 te sterk was. Stadsderby Arsenal Tottenham met een doelpunt 5-2 in het voordeel van de thuisclub. En Martin Jol met Fulham speelt op dit moment tegen Sunderland. Is ongeveer een half uurtje gespeeld. Staat 0-0. En de laatste club uit de Champions League groep van Ajax is Real Madrid. De Spanjaarden zijn over 2,5 week tegenstander. En wonnen met 5-1 in de Spaanse competitie van Atletico Bilbao. Koploper Barcelona versloeg Real Saragossa met 3-1. Zodat het verschil met Real op 8 punten blijft staan. Bij Barcelona was er weer een hoofdrol weggelegd, weggelegd voor Lionel Messi. Argentijn scoorde 2 maal en was ook goed voor een assist. En in Italië speelden Juve en Napoli verspeelden allebei punten. De kampioen van Italië, Juventus, speelde doelpuntloos gelijk tegen Lazio Roma. En Napoli bleef op 2-2 steken tegen AC Milan. En dat is tegenwoordig puntverlies dus in Italië. Inter kon overigens niet van deze misstappen profiteren. Nog steeds zonder Wesley Snijder werd op eigen veld ter nood nog een punt veiliggesteld. Tegen Cagliari werd het 2-2 eigen doelpunt. In de slotmaker leverde de gelijkmaker op voor Inter. Fiorentina profiteerde wel, won het 4-1 van Atalanta en passeerde Napoli op de ranglijst en staat nu derde. En in België boekte Fouke Boys zijn eerste overwinning als trainer van Cercle Brugge. Racing Genk met Mario Been op de bank werd met 3-1 verslagen. Door die overwinning verlaat Cerkelen de laatste plaats... en kan Boy terugkijken op een succesvolle start met vier punten uit twee duels. De coach zelf is wat voorzichtiger. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik, uh, dat ik Cerkelen mag helpen. En dat wil ik graag. En, en de groep overtuigen dat, ze, dat er meer in zit dan ze, dan ze denken. Uh, en ze weten het ook. Als het er langzaam uit gaat komen, prima. Maar uh, kijk, mij maak je niet gek. Ik bedoel, uh, één zwaluw, uh, nog geen zomer. En. Uh... We zijn in ieder geval een goede start. En, uh, wij dragen nu ook uh, de rode lantaarn over. En, uh, het is een zaak om die uh, ook niet meer, af te geven, uh, niet meer uh, op te halen. Maar verder weg te lopen naar boven. Dus ik wil niet naar beneden kijken, maar naar boven. En ik hoop dat ze dat op blijven pikken. Voor Genk was trouwens de Nederlaag een zware tegenvaller. Want de ploeg bezet de derde plaats. Maar zachte nummer twee Zulte de een puntje uitlopen. Na een 0-0 gelijkspel tegen Standard Luik. Later vanavond komt de koploper Anderleg met John van der Brom nog in actie. Gaan we weer naar het Nederlands voetbal. Dat betekent de tweede helft in Almelo. Heracles, Roda, JC, Frank Wielaert. 2-1 was de ruststand in het voordeel van Heracles. En uh, het inbrengen van Nemet heeft de zaken bij uh, zowel Roda als bij Heracles een klein beetje veranderd. Want er is een extra spits bijgekomen bij uh, de Limburgers. En dat betekent dat nu Kwanza toch weer voor de verdediging is gaan spelen. Fijn of iets iets naar voren is geschoven op het middenveld. Iets meer controle dus voor uh, Heracles dat nu uh, de bal heeft. En nu toch Fijn of iets het weer even komt ophalen. Achterin bij uh, de Almeloers dan de bal diep gooien richting Pedro over de verdediging van Roda heen. Maar veel te diep. Dus kan Courto er uh, aankomen en kan Roda weer uh, komen. Kadar, ai, die levert zomaar in, want een slechte bal richting het middenveld uh, van hem. Dus kan uh, Herakles overnemen over de linkerkant. Nu Fajnovic die opnieuw Pedro inspeelt. Pedro krijgt dan een tikje, blijft dan even liggen om te kijken of Van Sieren bereid is om de vrije trap mee te geven. Dat is hij niet, wel gaat de bal over de zijlijn omdat Donald zo aardig is om dat te doen. Alleen was het uh, niet echt nodig. Om uh, dat te doen. Even kijken of Pedro wel zo lief is om hem dan weer terug te geven. Hij dreigt even van niet. Hij gaat ook gewoon door of toch niet. Hij nee, moet hem teruggeven van de scheidsrechter. Denk erom. Jongen, zegt de scheidsrechter. Die mag zich daar helemaal niet mee bemoeien. Maar hij hoort hem terug te geven als uh, Donald gewoon de bal op, over de zijlijn schiet. Omdat hij nota bene, Pedro zelf, op de grond ligt. Die staat dan weer op alsof er niets aan de hand is. neemt de bal in ontvangst en denkt dan, hé, hey, iedereen blijft staan. Ik voetbal gewoon door. Maar van Sigem staat het niet toe. En uiteindelijk levert Pedro gewoon in. Dus kan Courto gaan uh, trappen met de bal. Een lange bal in de richting van Dorda. Die kopt, komt altijd voor zijn tegenstander. Maar als hij dan verslagen is, is hij ook meteen vertrokken. En Hupperts met een aardige steekpaas. Alleen uh, zit Pasveer daar goed tussen. en Die wil tempo hoog houden in de wedstrijd. Dus onmiddellijk maar weer die bal uh, ingespeeld. En dan kan uh, Herakles komen met een bal achter de verdediging. Biemans werkt weg. Hij heeft een gele kaart gekregen. Biemans natuurlijk uh, uh, uh, zijn rode kaart van vorige week tegen Feyenoord geseponeerd. Vandaar dat hij vandaag weer gewoon centraal achterin staat bij rode JC. Hij werkt weg, krijgt een gele kaart na 50 minuten voetballen in Almelo. Herakles, rode JC, 2-1 is de stand. De Davis Cup finale. Tsjechië tegen Spanje met die spannende tweede set. De laatste partij. Stepanek tegen Almagro. Marcella. Ja, eerste set 6-4 Stepanek, maar nu de tweede set 3-2 Break. Almagro En dat gebeurt dus allemaal in die eerste vier, vijf games van deze set. Kansen over en weer. Stepanek had echt de break moeten maken hoor. Die eerste vier games was hij beter. Het publiek juichte. Almagro stond op zijn tandvlees, tandvlees te tennissen. Maar ineens, de vierde game toen hij 2-2 maakte. Een back-end passing. Een, een luide kreet. Een ontlading bij Almagro. Het gaf hem eventjes lucht. En daarna, ja, Stepanek die dan een beetje ja. energie kwijt is. Een dubbele fout sloeg. 0.30 kwam, 15.40, twee breakpoints en dan uiteindelijk die break. Dus zo snel kan het gaan. Stepanek had die wedstrijd in handen, maar geen break kon hij maken. En nu dus de 3-2, de breakvoorsprong voor Almagro. Beste is 80 Kan op ieder moment van de dag. Morning, Mr. Radio. We gaan weer voetballen. Herakles, Roda, JC, Frank Wieland. Wat voor wedstrijd is het eigenlijk naar rust? Nou ja, een wedstrijd waarin Roda nog altijd leeft. Ondanks het feit dat Herakles voetballen een de klasse beter is. 2-1. Mag het doorgaan? Mag het doorgaan? Mag het altijd doorgaan? Geen buitenspel. En wie maakt dan de overtreding? Rode kaart voor Curto. Die... Uh... Rode kaart voor Courto en dus een penalty voor Herakles. Ik ben uh, benieuwd of dat terecht is. Uh, ik denk namelijk dat De pol in eerste instantie de bal heeft en daarna Castillon meeneemt. Ik ga nog eens een keer goed kijken. Met een 2-1 voorsprong voor Herakles is dit natuurlijk welkom. Het is geen buitenspel voor Castillon want achterin staat er nog een verdediger. En dan heeft inderdaad Courto niet de bal en gaat hij met zijn been... Tegen Castellon aan En is de penalty gewoon terecht. Daar waar ik in de eerste instantie dacht dat Curto de bal uh, wel had. Maar hij had hem niet. En dus uh, ligt de bal terecht op de stip voor uh, Herakles. Dan moeten we eerst nog even wachten totdat de doelman vervangen is. Bij uh, uh, Rode JC. En uh, even kijken, Proes moet dan natuurlijk eerst uh, uit de kleren. En die heeft inmiddels uh, de kleren al uitgetrokken. Dat is razendsnel trouwens dat hij daar uh, de boel alweer voor elkaar heeft. Maar het wachten is dus totdat uh, inderdaad Proes in zijn doel staat... Met de bal in de handen staat daar al Overtoom volgens mij. Die staat al te wachten, maar die staat 25 meter van de goal af. Dus die moet ook nog een stukje uh, overbruggen. Maar Overtoom is degene die de penalty gaat nemen. Terwijl Rodier C een doelpunt gemaakt heeft. Alweer Malky en alweer afgekeurd ook. En dat was uh, ook logisch, want Afane maakte Hens op aangeven... Uh, was dat... Van, uh, moet ik even kijken, Nemet die was ingevallen. Vanaf de linkerkant. De goede actie van uh, Nemet, de Hongaar. Maar Afane maakte via een tegenstander. Uiteindelijk kreeg hij de bal tegen de hand. Waarna Malki de, de goal wel maakte, maar hij werd afgekeurd. Ook dat was uh, logisch. En nu, dus, Proes inderdaad in het veld gekomen. En uh, met zijn tienen nu Rode JC en een uh, penalty tegen. Na uh, 57 minuten voetballen zal het, uh, ja, mag je verwachten dat het 3-1 wordt. En dat terwijl ik in eerste instantie in de tweede helft dacht... van nou, Roda kan er nog een wedstrijd van maken. Want ze werken hard. Dan kun je voetballend weliswaar ietsje minder zijn dan uh, de tegenstander. Maar als je hard werkt en gewoon de kansen creëert... en Malki in je ploeg hebt, dat is ook niet onbelangrijk... dan uh, kun je er altijd nog een wedstrijd van maken. Nu ligt de bal op de stip. Proes op zijn doellijn. Er is gefloten door Van dan dus de aanloop van Overtoom. Rustig schiet hij de bal binnen. Proes gaat de verkeerde hoek in. En dan is het dus inderdaad 3-1. En dan krijg je met een goed half uur nog te voetballen. Het idee dat deze wedstrijd wel gespeeld is. Roda lijkt klaar voor de sloop. Want met een man minder tegen Herakles. dat voetballend al superieur is in dit duel. En die 3-1 voorsprong, dankzij de benutte penalty van Overtoom. Dat betekent dat Herakles voorstaat tegen Roda JC met 3-1. <tied> de Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen in FC Utrecht op in Utrecht bij FC Utrecht tegen FC Twente. Het werd 1-1, die stand als bij de rust al bereikt door goals van Willem Jansen voor Twente en Moulenga voor Utrecht. Twente laat dus twee punten liggen in Utrecht en dat frustreert trainer Steve McLaren. Hij vond vooral de eerste helft matig. I think uh, frustrated is the, is the word. I mean we go a goal up. We're in the driving seat and we didn't control the game. Conceded a goal and never looked right. Second half was a lot, lot better, and uh, yeah. But I still thought uh, the last 10 minutes we played very poorly, and uh, we are we are drawing games. The last two weeks that we we had chances and should have won. Ja, Twente speelt volgens McLaren een wedstrijd gelijk die het eigenlijk had moeten winnen. Hij is een beetje gefrustreerd. We kwamen voor, we kwamen gelijk. Uiteindelijk werd het 1-1 en de voetbal is een spel 11 tegen 11. Uit zoiets ja, grof vertaald. <lacht> uh, door de blessure van de eerste doelman Michailov stond de oude krijger Sander Bosker weer op doel bij FC Twente. En voor Bosker was het in het begin wat onwennig. Ja, kleine dingetjes. Uh, een bepaalde gevoel bij uh, bepaalde situaties. Uh, ja, als je dan veel niet speelt, dan, uh, dan, dan mis je die dingen en, uh, ja goed, maar als je, als je uh, zeg maar 30, 35 minuten bezig bent... dan uh, komt het gevoel wel langzaam terug. Ja, en zo pakt Utrecht dus weer een punt van een topploeg. De ploeg uit de Domstad is bezig aan een uitstekend, uh, uitstekend seizoen... met op dit moment de zesde plaats. Volgens Jan Wouters is dat ook de plaats waar Utrecht thuis hoort. Ja, Op dit moment 100% zeker. Uh, het is aan ons uh, om te bewijzen dat we het heel jaar kunnen volhouden. Bij uh, jonge spelers heb je vaak te maken met wissel, wisselvalligheid. Dat hopen we dat we dat nu eruit krijgen, want ze draaien toch al 1-2 jaar mee in de eredivisie. En iedere wedstrijd worden wij beter. Vitesse en EC, dan 4-1 maar liefst bij de rust. 1-1, 0-1, Platje, 1-1, Boni, 2-1, Kasja 3-1, Boni, 4-1, Havenaar. Uiteindelijk dus een makkelijke overwinning voor Vitesse op de strekennoot. Zag het in het begin overigens niet naar uit, moest ook Theo Jansen toegeven. Vooral als je zo vroeg achterkomt. Daarna namen wij gelijk uh, ja, de touwtjes in de hand. En uh, Toen waren wij de baas op het veld. kom in ik verdiend op 1-1 Beide de betere, uh, wel wat slordig. En uh, ja, toen we met tien man kwamen, uh, toen werden we eigenlijk slordiger en slordiger. En uh, ja, gelukkig valt dan de 2-1. En toen was het over. Ja, met tien man, dat worden er straks nog minder, maar dat hoort u straks. Eerst gaan we even naar de tweeën, want die kwam van de voet van Guram Kasia. Die scoort normaal niet zo vaak. En dit was de eerste met zijn linker. Het was rebound, so ik neem van iemand de bal en just controle in de shoot ik with met foot. Eerste goal in mijn carrière Ik was lucky met dit moment. Ik was blij met dit moment. Eerste goal in mijn carrière. In de F's zal er toch wel eens één een met het linkerbeen zijn ingegaan, maar in zijn echte carrière dus met zijn linkerbeen. Een belangrijke. NEC-trainer Alex Pastoor was na afloop overigens duidelijk over zijn gevoelens over de wedstrijd. De eerste helft was een, een helft waarin uh, ja, we reclame gemaakt hebben voor het Nederlands voetbal uh, bij de ploegen. Op ja, het moment dat je dan uh, met tien door moet, denk ik dat dat zo'n grote wissel trekt op, uh, op alle dingen die je van plan uh, was en bent. Ja, daar, daar, daar konden we niet meer aan toe komen. Ja, mijn dag is naar de knoppen en, uh, en niet alleen dat, want de schade is groot. We hebben drie rode kaarten opgelopen. Ja, we hebben drie rode kaarten opgelopen. Alex Pastoor, Paulson twee keer geel. Amieu, twee keer geel. En Koolwijk, direct rood, oordeelt u zelf vanavond. Zo overdreven was het allemaal niet, hoor. Maar Pastoor hield zijn woede dan ook maar in over de scheidsrechter na afloop. Ik heb me voorgenomen om uh, over de arbitrage van vandaag... gewoon helemaal niets te zeggen. Uh, en volgens mij is dat een statement genoeg. Feyenoord tegen Willem II weer 3-0. Bij de rust 1-0 door een goal van en na de rust 2-0 en 3-0 Graziano Pelle. Feyenoord blijft dus weer ongeslagen in de Kuip. Een overwinning die vooral te danken was aan een sterk begin van de tweede helft... vond trainer Ronald Koeman. Dat was ons beste gedeelte. Toen ging ook Pelle dieper spelen. Uh, Toen creëerden ook de ruimte voor Immers. Nou, Toen kwamen we door ook aan de rechterkant via de zijkanten met Jan Maat. Toen kwam de zwong er echt in. Ja, dan maak je snel 3-0 en dan hoop je altijd nog in ieder geval dat je, dat je een vierde richting einde wedstrijd maakt. Maar het bloedde eigenlijk een beetje dood en, uh, en dat is dan uiteindelijk jammer. Waardoor je ook als coach dan niet uh, voor 100% tevreden bent. Graziano Pelle scoorde ook vandaag weer twee keer. En hij heeft nu al uh, meer gescoord dan publiekslieveling Guidetti vorig seizoen deed. Uh, het uh, doet trouwens Pelle zelf weinig, want hij wil uh, niet de vergelijking maken met andere spelers. Hij concentreert zich op dit moment uh, op, op wat hij doet en wil zo ook doorgaan. I don't like to compare me with other players because everybody has uh, a story, you know, a story in football life. And uh, this one was my season and I want to do always good and keep going until the end of the season. Graziano Pelle, ja, dan nog even Willem II, geen hoogvlieger in de Eredivisie, blijft bescheiden. Toch ook nog flink wat blessures, toch had trainer Heurgen Streppel zich van tevoren geen grote zorgen gemaakt over die wedstrijd in de altijd imposante Kuip. Ik was heel benieuwd hoe de spelers hier mee om zouden gaan. En als je ziet waar we met wie we geëindigd zijn, ook nog eens een keer. Want we hebben ook nog een aantal bestuurders gehad in deze wedstrijd. Ja, dan is dat denk ik een groot compliment voor de jonge honden die er dan in staan. En daar moeten we het mee doen. En nogmaals, ik, ik, ik praat niet over die anderen die er niet bij zijn. Na de wedstrijden van gisteren, Ado Den Haag, PSV, demonstratie van de Eindhovense koploper. 6-1 werd het maar liefst, Narsing, Strootman, Mertens, Wijnaldum. Toen mocht Vicento iets terugdoen, De Rijk tegen zijn oude club en Engelaar, 1-6. Ajax-VVV werd 2-0, bij de goals werden gemaakt na de door Boerrichter en Hoessen. Heeren Veen was thuis kansloos tegen RKC Waalwijk, Jozefso, 0-1 en 0-2 en dat was de eindstand. FC Groningen, weer 1-1, 1-0 en 1-1 Maher. Dan gaan we naar Pek Zwolle tegen NAC Breda. Opluchting in Zwolle, de eerste thuisoverwinning. Het duurde lang, ze schoten wel op de goal. Reniers en Afdic kregen hem er uiteindelijk in, 2-0 De stand PSV loopt eruit, Heeft nu 33 punten uit 13 wedstrijden. Twente, 30 uit 13. Derde, Vitesse, 28 punten uit 13 wedstrijden. En vierde staat Ajax met 24 uit 13. En ook Feyenoord op de vijfde plaats zijn 24 uit 13. Utrecht, zesde zoals gezegd, 22 punten uit 13 duels. Onderin 14e Paxwolle maakt een sprongetje. 11 punten uit 13 wedstrijden. Geldt ook voor Nak. 11 uit 13. Uit 13 wedstrijden. Dan 16 de Roda 10 punten uit 12 wedstrijden. Maar staat ook op punt van verliezen tegen Herakles. VVV. 9 uit 13. Voorlaatste. En er nog steeds. Willem 2. 6 punten uit 13 duels. Dan gaan we weer naar Herakles. Met de, de 11 tegen. Iedere week bijna 10 van Roda. Er zullen ze wel veel op trainen van wie denk ik. <laughs> Vanaf nu zeker, ja. ja. Hoewel vorige week uh, ze gelijk hadden toen ze zeiden dat het eigenlijk niet had gemoeten. Deze week vonden ze ook dat het niet had gemoeten. Maar was het wel degelijk uh, een feit? En is het eigenlijk gewoon afwachten nu hoeveel Heracles van Rodi EC gaat winnen... met nog 25 minuten op de klok en die 3-1 voorsprong voor de ploeg uit Almelo. Gaan we nu ook nog uh, piepen? Dan gaat Danilo een gele kaart voor uh, krijgen... Voor praten tegen de scheidsrechter. En dan moet uh, Roda gaan uitkijken dat ze uh, niet deze wedstrijd volledig uit de hand laten lopen. Brood gaat ook opstaan nu. En even met uh, Kadar praten, onder andere. En Danilo, die nu een. Uh, nou ja, ik weet niet of het een knuffel is van Donald. Of dat hij hem echt wil tegenhouden. Ik heb de indruk dat hij nu langzaam maar zeker tegengehouden moet uh, worden. De Portugees in dienst achterin bij uh, Roda JC. Maar uh, ja, feit is dat de eerste gele kaart nog even opgeschreven moet worden. En laat er zo in gaat komen achterin. Bij Roda om ervoor te zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Want uh, Heracles was er al een paar keer bijna door Everton is in de ploeg gekomen. Voor uh, Pedro, die heeft al een vrije schietkans gehad. Had hij eigenlijk moeten maken, maar hij schoot uh, tegen Proes aan. Die uh, Paul ingevallen ook. Dus omdat hij uh, het andere doelman, Courto, een rode kaart heeft gekregen. Het is uh, 65 minuten en 2-3-1 is de voorsprong voor Heracles tegen Roda J.C. Gaan we nou, even snel naar Marcelo Mesker. de finale van de Davis Cup. Houden zo'n service af en toe nog wel eens? Ja, nou ja, het is breek na breek. Het is nu weer 4-4. Het stond dus 4-2 voor Almagro. Maar nu 15-40 op de service van Stepanek. Goede service. Hij gaat naar het net en de bal wordt niet goed geretoneerd. Dus het eerste breakpoint is afgewend. We zitten in de cruciale fase van de tweede set. De eerste set dus met 6-4 voor Stepanek. Ja, als die Tsjech 2-0 kan maken in sets... Dan zit je er zo dichtbij, dan wordt het zo'n moeilijk verhaal voor Spanje. Dus vooral voor Almagro, die moet hier deze set uh, zien binnen te halen. Maar goed, kan hij dat uh, nu doen? Het is 30-40 op de service van Stepanek. Die ietsjes minder serveert. Twee dubbele foutjes geslagen. Eerste service nu goed. Weer service volley. Prachtige volley. En ja hoor, weer uh, te ver buiten het bereik van Almagro. En ook het tweede breakpoint wordt weggepoetst door Stepanek. Ja, dit moet de Tsjech nog een goede duw in de uh, juiste yes. richting geven. Het blijft dus helemaal gelijk opgaand. 4-4, tweede set en 40 gelijk. Nog snel even hebben over het schaatsen. ploeg was tweede achter Duitsland. Die waren sneller. Diane Valkenburg, Marije Joling en Leenstra. Daar wordt mee gepraat door uh, Jeroen Stekelenburg. Marije Joling raakte achterop in die slotfase. Dat kostte misschien wel de zegen Leenstra over die fase van de race. Ja, en uh, de is helemaal vol. En er uh, is gewoon heel veel lawaai. En daardoor liep de communicatie niet helemaal zoals het uh, had moeten zijn. Dat is wel zonde. Wisten jullie van elkaar niet meer precies waar je zat? Nee, dat is heel lastig. We zijn inderdaad gewoon uh, te hard begonnen. We zouden in de 28 hoog beginnen. Zij dus was in 28-1, eerste rondje. En dan is het in een of is het moeilijk om, uh, om signalen van de 18 op te vangen dat het te hard gaat. Die zijn er wel geweest, maar niet opgevangen. Dus dan weet je niet zo goed waar je rijdt. En uh, ja, ik had even naar de coaches gekeken, nog op de kruising. En ik zag daar niet veel paniek. Dus ik dacht dat het goed ging. Maar uh, ja, uiteindelijk uiteindelijk het heel gat en ik had echt niet door en dat is zonde. Marije, is, is het einde, is het dan net te hard? Ik bedoel, je bent gewend om deze afstand te rijden, maar is de snelheid dan net hetgeen ja, wat ervoor zorgt dat je er net niet meer bij kunt blijven? Ah, ik denk dat ik uh, last heb, zeg maar, ik start en dan uh, gaat hier eerste ronde, zeg maar, gewoon hard. Maar op zich ging het nog wel redelijk, uh, denk ik, voor mij om weer aan te sluiten. Vervolgens uh, komt die aan opkopen en daarna moet ik zelf een rondje. Die kost me al heel veel moeite. En dan moet ik aansluiten en dan mis ik de aansluiting. En dan denk ik, oké, okay, ik wacht met de roepen, ik wacht met de roepen. Twee slagen en ik ben en kom. Nee, lukt niet. Dus ik moet roepen. En uh, ja, door de drukte en de commotie uh, hoor je dat gewoon niet zo goed. Dus ik was ze kwijt en dan denk ik, ah, nu moet ik er naartoe, moet ik er naartoe. Maar ja, je bent altijd langzaam in je eentje dan met z'n tweeën of met z'n drieën. Dus uh, ik hoopte maar dat ze het nog door zouden krijgen en dat ze me nog uh, op zouden pikken. Het feit dat jullie dan voor het eerst in deze samenstelling rijden, dat dan ook, speelt dat dan ook een rol? Ja, we zijn denk ik drie verschillende types rijders. En, uh, Marit heeft gewoon heel veel snelheid in de benen en rijdt gewoon heel makkelijk rondje 8-1. En uh, voor mij is dat echt gewoon een maximaal rondje zwart. Dus, ja, nou, Ik ben nu meer van de lange afstand. Op zich gaan de kortere afstanden ook hartstikke goed. Maar je hebt te maken met verschillende types, dus dan moet je elkaar op elkaar aanpassen. En ja, dat is nog even wennen. Aan het einde wilde jij er nog achter komen om te gaan duwen. En aan de voorkant moest je naar haar roepen dat het... Ja, dat was een moeilijke situatie, of niet? Ja, dat ging ook niet helemaal goed. Ik wou nog uh, gaan duwen, maar toen was ik zo bijna snelheid... dat ik zelf heel moest aanzetten. Dus dat uh, kan ook nog wel beter. Tweede plaats op de vrouwenachtervolging. We gaan nog even snel naar Almelo. Heracles tegen Roda, Frank Wilaert. Want 70 minuten en het is 4-1 geworden. Castellon maakt de 4-1 voor Heracles tegen het kansloze rode essay. Ik zei het al, het is alleen maar de vraag... Hoeveel Herakles gaat winnen van Rode vandaag? Het vervolg, het slotdeel van deze wedstrijd... zo natuurlijk uitgebreid in het Radio 1 Journaal. In het ook uitgebreide Radio 1 Journaal. En bij de collega's van de VPRO. En langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stompors. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.